Middernacht, het is zondag 15 april, René van Brakel met het NOS Journaal. Een voetbalwedstrijd tussen twee amateurclubs in Harderwijk is uitgelopen op een vechtpartij. Na een overtreding in de slotfase van de wedstrijd ontstond een gevecht op het veld, waarna ook supporters en trainers op de vuist gingen. Een speler van 27 uit Harderwijk viel en werd hard in het gezicht geschopt. Hij heeft zijn kaak op meerdere plekken gebroken. Een man van 22 uit Kampen zit vast voor de mishandeling. De Egyptische kiesraad heeft tien kandidaten van de lijst geschrapt voor de presidentsverkiezingen in mei. Onder hen is de belangrijkste kandidaat van de moslimbroederschap. Een salafistische sheik en de voormalige rechterhand van oud-president Mubarak. De kiesraad legt niet uit waarom de tien niet mogen meedoen. De kandidaten hebben 48 uur de tijd om in beroep te gaan tegen de uitsluiting voor de Egyptische presidentsverkiezingen.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 In de eredivisie hebben de twee naaste achtervolgers van koploper Ajax punten verspeeld. De nummer 2 AZ verloor in de topper van PSV met 3-2 door een doelpunt in de laatste minuut van de extra tijd. En ook FC Twente werd genekt door een doelpunt in de laatste minuut. Thuis tegen NAC werd het 2-2. Heerenveen en Feyenoord wonnen wel. Heerenveen was in Nijmegen met 4-2 te sterk voor NEC. En de Rotterdammers versloegen stadsgenoot Excelsior met 3-0. Feyenoord komt daardoor naast AZ op de tweede plaats te staan... op drie punten van koploper Ajax. De Amsterdammers spelen morgen tegen de Graafschap. Het weer, toenemende bewolking en lokaal een bui... ook in de ochtend bewolkt en in het Zuidoosten kans op regen. Het wordt dan zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, BNN. De Overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom live vanuit het College Hotel in Amsterdam. Elke week interview ik hier iemand op een kamer die op die kamer even tot zichzelf kan komen, even tot rust. En deze week heb ik een man, ja, die heeft volgens mij wel een van de meest moeilijke banen van Nederland. Hij is namelijk voorzitter van de Partij van de Arbeid. En om de Partij van de Arbeid is altijd wel wat te doen. Hier, ik sta voor de deur van Kamer 108. Achter deze deur staat Hans Spekman. En ik ben benieuwd hoe hij afgelopen week beleefd heeft... en wat al niet meer. Oh ja, bijzonder hey. goede avond. Hey, goede avond. Ik ben Patrick. Ja, ik ben Hans. Gaan we gewoon je en Hans zeggen en Patrick en jij? Ja, dat lijkt me wel overzichtelijk. Hoe bevalt de Kamer? Hans. Hij is groot. Ja? Ja, hij is heel groot. Hij is zo groot als mijn huiskamer, geloof ik. Zo ongeveer. En uh, je, je kent de buurt een beetje hier? Uh... Ik ken hem heel goed, omdat vroeger zeg maar, kwam ik met mijn uh, vrouw, die kwam ik, uh, die, uh, toen we nog uh, vriend en vriendin waren, kwam in café Wildschut. En dat is hier om Doek. En uh, als je hier voor het raam gaat staan, kan je het zien? Ja. En krijg je dan nog warme gevoelens als je daar kijkt? Nou ja, wel, aan die tijd. Het is natuurlijk mooi. We, we leerden elkaar kennen in Amsterdam. Dus we kwamen elkaar tegen bij een gemeenschappelijke vriendin van ons. En toen leerden we de stad kennen door gewoon kroeg na kroeg een beetje af te gaan en gewoon gezellig te kletsen. En dat is mooi. En dat is nu alweer. Goh. Ik leerde haar kennen toen ik uh, 23 was. Oh ja, ik ben nu 46. Dus de helft van mijn leven ken ik, uh, ga ik met mijn huidige vrouw. Nou, het moet gevierd worden. Hebben we gedaan. Oh, heel goed. En, en, maar heb je dan ook echt iets met Amsterdam? Ja, vooral dat eigenlijk. Dus uh, ja, de, zij woonde in de Beelderdijkkade eerst. En, en dat, als ik daar kom, ja, heb ik nog steeds heel veel warme gevoelens. Dus ik kom op de Ten dat vind ik prachtig. En ik rij nu, omdat ik nu in Amsterdam werk, natuurlijk een herengracht. Ga ik heel vaak door de Van Wouwstraat. En later woonden ze op de Kuipenstraat in de Pijp. Dat is trouwens ook wel erg veranderd van me op. Maar de Van Wouwstraat en dat stukje Kuipenstraat is nog hetzelfde. Dus daar heb ik ook mee. En mijn tante die woonde, uh, zeg maar, uh, vlakbij Artes. Dus een oud kunstenaarshuis tot de 94ste. Tot ze echt, uh, zeg maar, de trappen op niet meer kon. En toen is ze naar het Safati-huis gegaan. Dus uh, die woonde, waar was het nou? Witteburg. Ja. Het enige oude huis op Wittenburg ja. Zo'n oud kunstenaarshuis er allemaal. Kunstenaars wonen, ik weet nog, mijn tante was 94. En op een gegeven moment kwam er een nieuwe vrouw in huis. En die was 68. En mijn tante noemde haar het meisje. <laughs> maar, maar jij deed dus ook kroegentochten met je vrouw hier door Amsterdam. Ja. Doe je dat nog? Nou, veel minder. Op een gegeven moment ga je niet meer zo vaak naar de café als dat ik vroeger ging. Dat is een andere tijd. Dat mis ik ook helemaal nog. Toch niet. heb je dat imago wel een beetje. Ja, is dat zo? Ja, man van het volk, man die toch ook... Uh, ja, maar ik vind een cafeetje nog steeds wel gezellig. Yeah. Maar dat is toch wat minder intensief dan dat ik toen naar de café ging. Dat is misschien maar goed ook. Ja? Was, ja, ik ging heftig. al wel heel veel. Ja. Heb je dan nog mooie verhalen vanuit Café Wilschut? Nou, Wildschut was een beetje gewoon saai bij deze café Dus het is niet echt levendig of zo. dus zat je gewoon te kletsen met elkaar. Maar er gebeurde weinig van buiten. Dus we kwamen ook bij Café Holland, waar ik altijd ging harten jagen. Met allemaal mensen. dat waar was het Café waar dat zit uh, op de Bilderdijkstraat, Kinkerstraat, mm -hmm. de hoek. Ja, dat was een feestcafé. Dus dat was toch weer anders. Dat was een café waar meer levendigheid ineens van buiten bij kwam. Bij Wildschut is dus dat natuurlijk niet zo. Heb je één mooi verhaal van, van jij in een café? Ja, ik heb, ik heb zoveel zeg maar, cafés gezien omdat ik ook mijn stad Utrecht heb leren kennen toen ik 17 was. Ik dacht, ik, ik moet de stad leren kennen. En dat was eigenlijk door systematisch alle kroegen af te gaan. Omdat ik dacht, ja, dan leer ik mensen kennen. Want ik ging er niet studeren, ik ging in Deventer studeren. En daar heb ik wel gewoon de wilde wereld leren kennen. Dus, dus ik kwam daar mensen tegen die vertegenwoordigd waren van gokautomaten. café Nobeltje, weet ik nog wel. Dat was een hele een bijzondere kroeg, maar een aardig kroegeigenaar. Die hield alleen ook van ijshockey. En ijshockey was in die tijd in de criminele circuit. Dus daar werden echt de, de plezierjachten over de tap verhandeld. Ja, dat was toch wel apart. Het ja. was apart om als broekie zeg maar, uit het platteland dat allemaal te leren kennen. Het is prachtig om met jou over cafés te praten natuurlijk. Volgens mij heb je legio-verhalen, maar je bent natuurlijk ook voorzitter van de Partij van de Arbeid. Ja. Dus we moeten ook even de afgelopen week een beetje doornemen. Want de Partij van de Arbeid was weer veel in het nieuws. Natuurlijk met Samson, die zijn ja, grote verhaal hield over de koers van de Partij van de Arbeid. Maar ik wou e even beginnen met uh, uh, wat er vanochtend in de kranten verscheen over het uh, aanpakken van de zakkenvullers, wat jij uh, vertelde. Uh, ja, dat een parool, dus ja. Daar stoor ik me dan weer aan. Want ik heb dat nooit gezegd. En ik vind ook... Nou, uh, mensen de, de, we moeten dan even nuanceren. Ja. Uh, PvdA's die in contact komen met de bonuscultuur of ja, hoge. Ja, salaris. maar er zit een verschil. Want kijk, wat, wat ik al een hekel aan heb, is als alles over één kam wordt gehaald. En uh, dat, dat werd een link gelegd in het parool met uh, Wim Kok... En dat is fout, want Wim Kok, je kan er veel van zeggen. En dat vind ik ook, uh, want dat heb ik wel gezegd, dat ik me schaam. En heel veel leden schamen zich voor de keuze die hij heeft gemaakt... om een bonus toe te kennen aan de directeur van de TNT. Maar je kan veel van hem zeggen, maar een zakkenvuller is hij niet. Uh, want hij heeft het niet gedaan om zichzelf te verrijken. Hij heeft alleen andere salaris toegekend. Dus het is wel een verschil. Maar, en wat wil je dan doen met Wim Kok? Nou ja, Wim Kok, ik vind dat we hem aan moeten spreken en ik wil... Uh, dat, dat is mijn streven van de Partij van de Arbeid, uh, mijn streven binnen de Partij van de Arbeid, dat de cultuur niet meer wordt dat we de wereld nemen zoals die eenmaal is. En met contracten, hoe die bestaan en alle ingewikkelde premisses eronder. Maar dat we weer zeggen, nee, maar we willen de wereld maken zoals die zou moeten zijn. En dat dus ook PvdA's en ik hoop ook uiteindelijk Wim Kok, uh, gewoon weer die contracten gewoon kritisch gaan bekijken en zo'n bonus niet toekent... als er zoveel medewerkers op dit moment ontslagen worden. Dat vind ik gewoon niet kunnen. En heb je hem gebeld zelf, Wim Kok? Diederik heeft hem gebeld. Ja. En Diederik en ik hebben altijd afspraken. Als de een belt, dan belt de ander niet. Want we gaan geen dubbel werk doen. Dus we wisselen elkaar af. Dus hij hoeft, hij hoeft zijn lidmaatschap van de Partij van de Arbeid niet in te leveren, Wim Kok? Nee, dat vind ik voor niet. Nee, ik maak ook overigens een onderscheid omdat je... zeg maar, als je, als je doet in je publieke zaken zelfverrijking... Uh, dan is de grens overschreden. Maar als het gaat over het bedrijfsleven, zijn er weer andere grenzen. Dat lijkt me ook logisch. En ik, ja, ik vind het alleen heel moeilijk, en daarvoor zeg ik ook, ik schaamde me ervoor. Omdat Wim Kok natuurlijk iemand is die toch uh, heel belangrijk is voor de Partij van de Arbeid. En hoe dichter iemand bij je staat, hoe kritischer je bent. Nou, daar ben ik dan Wim Kok. Schaamte. Ja. Ja, zeker omdat ik omgeven word in mijn omgeving door TNT's. <laughs> dus niet alleen mijn zus die aan de distributieband werkt, maar ook mijn twee buren. Uh, mijn overbuurman. En verliezen zij hun baan, of niet? Mijn twee buren, eentje is er ondertussen omgeschoold. Eentje die is nog aan het omscholen bij de TNT Postbode. Die verliest haar baan. Dat is de moeder van mijn dochters beste vriendinnetje. Dus ja, zo kan ik wel doorgaan. Allemaal dicht bij mij in de omgeving. We moeten ook allemaal in de buurt. Ja, een volksbuurt waar alles door elkaar woont. Nou, Dan moet je een keer een verjaardagsfeestje geven. Dan komen al die mensen. Dan nodig je Wim Kok ook uit. Dan kan hij een beetje met ze praten. Ja. Dat een in die heen. Dan hier ook live op Teletext, pagina 104... ook de Partij van de Arbeid tegen het Hetwiege-compromis over het ontpolderen van de Hedwiegenpolder. Uh, jullie zijn tegen het compromis. Wat willen jullie dan? Nou, we willen volledige natuurcompensatie. En er was geen oplossing die alleen maar het duurder maakt... de ruzie groter maakt met de Belgen... En, en niks doet aan natuurcompensatie, of maar heel weinig. En, maar dit is niet, jullie zijn niet tegen om uh, gewoon even een beetje kabinetje te pesten... omdat uh, VVD en CDA zo zeker geen meerderheid hebben voor een uh, compromis. Nee, je gaat toch niet in deze tijd dat het financieel allemaal moeilijk is... dat we de tering naar de nering moeten zetten, nog meer geld uittrekken... voor iets wat ook nog eens niet voldoet aan het doel, dat is namelijk natuurcompensatie. Dat is vrij belachelijk. <laughs> dus, Hein Pleger zit ernaast. Nou, hij zit er volledig naast. Ik snap ook niet dat hij op zo'n manier met zo'n voorstel komt. Terwijl hij weet dat dat helemaal niet op steun kan rekenen. Wat zou hem bewegen dan? Ik weet niet. Een, een chronisch gebrek aan zelfkennis alvast. Dat heeft die man wel. Ja? ja? Dat lijkt me. Anders kom je niet met zo'n stomzinnig voorstel. Wat, uh, wat, zou u, uh, wat zou jij Henk Bleker uh, adviseren? Nou, wees een vent en hou je aan de afspraken die ooit gesloten zijn. Dat is goedkoper, dat is beter voor de natuur. En dan hou je inderdaad je vriendschap met de Belgen. En dat moet ook wat waard zijn. En gewoon de het Hedwigpolder onder water zetten, zoals de afspraak was. Ja, daar is een meerderheid voor. En ik snap zeg maar, ook de gevoeligheden in Zeeland. Ik snap dat best. En, uh, en dat sommige mensen daar moeite mee hebben gezien. De geschiedenis van Zeeland snap ik ook nog. Maar ja, bedoel, dit is wel afgesproken. Dus soms moet je door een zure in een zure appel bijten. En het maakt het onnodig moeilijk. Ja, en hij lost het ook zo op deze manier niet op. En dat kost ook een lieve cent. Want er wordt wel eens in de Kamer door ministers geklaagd. Kamervragen kosten veel geld. Maar dit gemolder kost nog veel meer. Uh, nog, nog meer nieuws? Of nou ja, niet echt de Partij van de Arbeid nieuws. Hoewel uh, de oprichting van de G500. 500 jongeren die gaan zich uh, zowel lid maken van CDA, VVD uh, als de Partij van de Arbeid. Om op te komen voor jongerenstandpunten. Nou, hoe gaat u ze verwelkomen bij, bij het eerste... Ik vind het hartstikke mooi dat hij het doet. Dus ik weet niet hoeveel er nu ondertussen al lid zijn. Maar het is, het is, ik, vind, ik vind het vast goed als in deze tijd jongeren zich weer bij de politiek betrekken. En niet afzijdig blijven. Maar ja, stel, voor er is een Partij van de Arbeid Congres en er komen ja. 500 uh, van die gasten. Ja. Wat vind je ervan? Uh, uh, met... Voor mij zijn ze welkom. En dat ze de koers uh, een beetje verleggen van de Partij van de Arbeid? Ja, ik, ik, hou van een, ik, ik hou van een partij met debat. Dus als er onderling debat is, bedoel ik, heb ook standpunten gezien. Van is dat het nou? En wat was één standpunt bij over dat je dan maar jaarcontracten moet. Of nee, vijf jaar moet hebben voor werknemers. Ja, of en dat een is... jaarcontract of vijf jaar contracten? Ja, maar dat is voor hoogopgeleide mensen is dat te doen. Maar voor mensen die een middelbare beroepsopleiding hebben. Die worden daar wel gierend gek van. En dan kan je het helemaal schudden om een huis te kopen. Maar het debat over dat soort punten lijkt me uitstekend. En uh, leden zijn welkom, ik wil 100.000 leden. Dus, uh, we hebben er de laatste maand overigens wel 700 leden bij gekregen. Kijk. Dus dat, uh, we zijn op de goede weg. Klasse. Ja. ja. ja wij hadden er uh, laatst ook 600 nieuwe leden bij bij BNN. Dus uh, nou, nou, hoeveel hebben jullie er nu? We hebben er nu 54.056, wow. gisteren. Kijk. En wanneer heb je de 100.000 gehaald? Ik wil binnen vier jaar. En een van de manieren is om gewoon die Partij van de Arbeid open te breken. Om te zorgen dat leden meer zeggenschap krijgen. Dat hun mening er dus toe doet. Dat ze mee de koers gaan bepalen. En ook uiteindelijk als er nieuwe verkiezingen voor de partijleider moeten komen. Als er weer verkiezingen zijn. Ja, dat ik niet alleen PvdA-leden wil laten stemmen. Maar ook uh, sympathisanten. Zodat je die partij echt openbreekt. Ook voor mensen van buiten. Klinkt toch eigenlijk heel logisch? Ja, maar ik zie alleen dat de meeste politieke partijen... hebben zich neergelegd bij ja, mensen organiseren zich niet meer. Maar, dat, niet. maar laten we het niet hebben over de meeste politieke partijen. Laten we het hebben over ja, de partij partijen. Dus bij ons was het ook zo dat ja. wij genoeg hebben genomen. Uh, met, ja, de, uh, we leven allemaal in een wereld waar mensen niet meer lid worden... van een politieke partij. Dus, dus de hoeveelheid leden zakte naar beneden. We waren nog wel de tweede ledenpartij. CDA is de grootste, geloof ik, met uh, iets van 58.000... Uh, en wij zijn de tweede partij, maar ik wil absoluut eerste partij worden. Niet als doel op zich, maar ik wil gewoon weer dat we ons organiseren en dat ja. we georganiseerd zijn en dat er nieuwe talenten zijn. Wij hebben met BNN 300.000 leden. Ja. Dat is, uh, dat is een beetje meer dan 100.000. Het is 100.000 ja. niet een beetje mager om daarvoor te strijden. Ja, maar we staan nu op. De, we stonden toen ik begon op 53.000. Ja. Dus ik vind het streven binnen vier jaar naar 100.000. Vind ik al heel mooi. En dan zijn we verreweg de grootste politieke partij. En dan? En voor mij mogen er meer en meer worden. Maar hey, ik we... kijk ook naar de vakbonden. Maar ik... wat heb je liever, leden of zetels? Leden. Want? Nou ja, ik, ik heb altijd... Ik ga niet voor de korte... Aan... Kijk, Je kan zetels halen doordat je op, een op, een, op het goede moment modieus goede doet. Slimme. Dan ben je even in... Maar dat slakt als een plumpudding weer in elkaar. En de reden dat ik voorzitter ben geworden... is dat ik zag dat alle dingen die mij dierbaar waren... die ik de afgelopen jaren als Kamerlid had bereikt... eigenlijk binnen één jaar door dit kabinet worden afgebroken. Dus wat ik wil doen is eigenlijk zo sterk worden... dat die idealen niet meer zomaar kapotgeslagen kunnen worden. En dat als ik vecht voor kinderen met armoede... dat ik echt kan zorgen dat al die kinderen weer gewoon kunnen sporten. Of aan cultuur kunnen doen. Ook als ze misschien in een gezin wonen met pech... En ja, dat is te kwetsbaar nu, zie ik. En dus leden zorgt ervoor dat je je breder organiseert... dat je sterker wordt, beter wordt... en uiteindelijk ook sterker bent in het verwezenlijken van je idealen. Ja, uh, je, je zegt van nou, alles wat ik had bereikt... is binnen een jaar eigenlijk ook weer uh, afgebroken door dit kabinet. Nee? Ja, gaat heel snel. Uh, frustreert jou dat? Ja, enorm. Zit ik hier met een gefrustreerde politi nee, politicus? Nee, maar wel tot bot gemotiveerd. Kijk, ik, ik weet gewoon wat ik belangrijk vind om te realiseren. En, en dat wil ik doen. En als ik dat niet linksom en niet voor elkaar krijg... dan ga ik er weg rechtsom zoeken. Net zolang lang het ook hem vind. Dat heb ik altijd gedaan en dat blijf ik ook doen. Nu stond er, ja, ik heb hem hier op mijn telefoon uh, opgeslagen... Een, uh, een mooie column in de Volkskrant uh, vanochtend. Ik weet niet of je hem gelezen hebt. Van uh, Aaron Gumberg. Ja, over Job. Ja, ik zal een klein stukje voorlezen. Ja. Het de eerste alinea. Eerste Aaron Gumberg. Op woensdag interviewde ik Job Cohen in de Bali. Een bijzonder vriendelijke man. Hij vertelde dat politiek het slechtste naar boven haalt in de mens. Wat mij evident lijkt. Om te slagen als politicus moet je magiavelistisch ah, zijn. En je moet het instinct hebben van een hyena. Aldus Cohen. Toen jij het las, wat dacht je? Ik vond het een prachtig stukje, omdat het ook eindigde met dat Job uiteindelijk beloofde dat hij op bezoek zou gaan bij de moeder. Ja, dat is een hele mooie belofte, maar ondertussen moet je wel, om in de politiek te zijn, een hyena, een nou ja, een hyena het zijn. Het is een hard vak, maar je hoeft jezelf niet te verlopen. Echt Maar machiavelli moet je zijn. Het is, je moet wel echt gedreven zijn om iets te bereiken, maar, uh... maar dat hoeft niet op een valse manier. Maar ik vind als je het recht voor zijn raam doet, is het niet per definitie vals. Maar Job Cohen, nou je kent hem goed, die zegt dus: wel. Goed. Ja. beter dan mee oneens? Ja, want ik, ik vind mezelf geen hyena. Maar het is wel hard. En, en soms gaat het ook vals en gemeen. Maar daar hoef je niet aan mee te doen. Niemand drink je daartoe. En ik denk dat ik mezelf nog steeds in de spiegel aan kan kijken... dat ik niemand trucjes heb geleverd. Niet van mijn eigen partij en ook overigens niet van andere partijen. Ook niet van de PVV of van het CDA, of van de VVD. Dus ik hou mijn afspraken... En ze weten wat, wat, ik, ja, wat, ik, wat ik waard ben en wat ze aan mij hebben. Ben jij dan de enige in de politiek? Nee, zeker meer. Ja, en zeker bij alle partijen. Hoe houd jij, hoe houd jij dan je rug, recht? je rug recht? Volgens mij door vooral heel erg scherp te weten wat ik belangrijk vind. En door, uh, door, door, door, mijn, door mijn eigen geschiedenis... En die houdt me ook bij de les. Dus ik heb ook als herinnering uh, heeft dat SDAP-vaandel... wat ik dan heb gekregen van mijn opa... dat hangt uh, boven mijn hoofd nu weer in mijn nieuwe partijkamer. Zodat ik altijd zeg maar, bescherming voor mezelf heb dat ik niet afglijd. Zeg maar, zoiets. Of ik hoor mijn moeder praten uh, die dan uh, zeg maar, me bij de les houdt. Of mijn zus die uh, nog leeft uh, die me zeker bij de les houdt. Ze nou, dus houden op is het rechte pad. Ja, nou ja, soms je moet natuurlijk. Sommige mensen krijgen spatjes. En dat zal mij toch niet gegund worden door mijn zus. Ook overigens niet door mijn vrouw. <laughs> uh, begrijp jij wel dat uh, Cohen zegt van ja, je moet het instinct hebben van een hyena? Ja, ik snap dat wel heel goed. Omdat ik natuurlijk heel veel mensen heb zien vallen uh, door, uh, door messen in de rug of vals spel. Waardoor is Cohen gevallen? Nou, ik denk dat de grootste kern van waarheid door Job zelf is verwoord. Uiteindelijk. Uh, kijk, Job heeft zelf gezegd dat hij gewoon niet de vermogens had... om het op dit moment te brengen. En ik vond dat heel jammer, want ik heb het er met Job heel lang over gehad. Ook het weekend dat hij uiteindelijk besloot om af te treden. Omdat ik de hoop heb en ook de verwachting heb... dat op een gegeven moment de cultuur in Nederland omslaat... En waar er ooit te sprake was van een zogenaamd zwijgende meerderheid... die uit was op Pimp Fortuyn. En later misschien even Rita Verdonk. En misschien nu een beetje Geert Wilders. Dat er weer een zwijgende meerderheid zich in Nederland aan het vormen is... voor het soort van politiek waar je juist Job Cohen van staat. Maar dan hadden we langer de tijd nodig gehad. En Job had het idee dat hij dat niet meer op kon brengen. En dat kon ik alleen maar respecteren, hoe vreselijk dat ik vond. Dus dat gesprek heb ik na nou, dat weekend meerdere malen met hem gehad. En uiteindelijk uh, gaf ik hem gelijk. En, uh, en stopte het. Ik heb. Nog echt, nou, het is dus krap een jaar geleden, op 1 mei... zat in dezezelfde kamer Jop Cohen, we hadden ja, een gesprek. Ja, ook gehoord. Ja, en er zat een gemotiveerd man. Een, ja. een, een, een, die, die, een man met vol energie, vol vuur voor de Partij ja. van de Arbeid die ervoor ging. Wat is er dan in die, in die maanden na die 1 mei tot aan zijn uh, vertrek gebeurd met hem? Ja, ik hier, hier staat wel een bank, maar ik ga niet psychologiseren of zo. Dus dat vind ik altijd ingewikkeld. Je ligt niet op de bank. Hier zit nee, een precies. Ik zit op een stoel, maar ik zie ook een bank. Ze dus doen wat we <tie> aan de psychiatrie denken. Maar met Job. Kijk, je zag dat hij het zwaar had in de debatten in de Kamer. Uh, en overigens niet in alle debatten. Want hij heeft een aantal debatten in mijn ogen uitstekend gedaan. Maar hij had het zwaar in die debatten. En eigenlijk was het van alle coalitiepartijen alle ballen op Job. En dat heeft hem wel geleidelijk aan, denk ik, opgebroken. Uh, niemand is onkwetsbaar. En zeker Job niet, want Job is een buitengewoon gevoelsmes. Uh, en er werd keihard op hem ingehakt. Nou ja, als, als dat constant gebeurt... en je, je komt er niet door met jouw ideaal of met jouw ideeën... en je ziet dat je partij steeds uh, meer onder vuur komt te liggen... en ook toch in de peilingen achteruit gaat... Ja, dan breek je dat uiteindelijk op en dan zijpelt je energie weg. Vond je het moeilijk om uh, Job Cohen zo te zien leiden? Ja, ik vond het vreselijk. Dus ik heb geprobeerd alles te doen uh, wat ik kon doen om hem te helpen. Maar uiteindelijk is dan de enige hulp die er is als je iemand zo ziet leiden... zeggen van ja, stop er maar mee. Ja, dat kan. Maar ik had misschien uh, de in jouw ogen naïeve hoop... maar ook wel echt de oprechte verwachting... dat er een andere tijd aan zou komen en kwam. Alleen misschien te laat. Ja, dat is grappig, want in de voorbereiding... las ik natuurlijk ook nog jullie uh, interview terug in, ja. in de trouw... Ja. Uh, uh, jij en uh, Job Cohen, jij als uh, voorzitter uh, Spekman, man van het volk Cohen... als ja, toch charismatische uh, leider ja. dat hij zo moest zijn en ook uh, echte bestuurder. Een ideaal tandem stond er, een gouden duo. En uh, nog geen twee, we of twee weken later was het voorbij. Wat is er, wat is er in die twee weken gebeurd dan? Ja, volgens mij niks meer uh, dan wat er al een hele tijd gaande was. Dus vertwijfeling. En, en uiteindelijk is dat op die zondag uh, zeg maar, tot een eind gekomen. En er zat natuurlijk voor dat gedoe in de fractie. Ik bedoel, dat is jou ook niet ontgaan. Uh, dat er gedoe was over dat artikel in de trouw. Overigens het genees, over de koers. Want die werd in de mail van Frans Timmermans onderschreven... eigenlijk de koerswijzigingen die we hadden. Die trouwens we nu ook hebben met Diederik. Uh, dus een breuk met de marktwerking in de zorg. Dat uh, is er één van... Um, en volgens mij een hele belangrijke en, en een rabiate andere inkomensverdeling. Maar ja, dus er ontstaat ook gedoe in de fractie. En, dat, en dat, dat heeft het niet makkelijker gemaakt, denk ik voor Job. Hm. En dat heeft allemaal meegespeeld. Maar niet de doorslag gegeven. Wat was de doorslag? De doorslag was zijn eigen vertwijfeling. En zijn eigen inzicht die hij ook zondagmiddag volgens mij belde. die me begin van de middag, toen hij definitief uh, de knoop had doorgehakt... Uh, waar hij ook geen ruimte meer liet voor mij om, uh, om hem andersom te overtuigen. Uh, dat hij zei van, ja, het, het gaat me gewoon niet meer lukken. Mis hem? Ja, nou ja, we hebben nog steeds contact. Nee, maar mis je hem als uh, partijleider? Ja, bij mij gaat het snel de knop om. Echt waar? Het is niet om vervelend te doen. Ja, want kijk, uiteindelijk, en dat is hetzelfde als Job... Uh, we zijn gedreven door idealen. We willen iets. Uh, we ja. geloven in die sociaaldemocratie... En, en voor welke mensen we staan. En dus toen Job stopte, toen heb ik hem alleen gevraagd... Job, geef me een dag de tijd om na te denken wat mijn volgende stap moet zijn. En in die dag bepaalde ik eigenlijk al... ja, dan moet er gewoon een, een, een verkiezing komen... voor de nieuwe partijleider van de Partij van de Arbeid. En dan ga ik met diegene die dat wordt, ga ik het doen. En ik ben heel content uh, dat Diederik is, is geworden. Die is uh, uh, superslim, activistisch, uh, heel goed, deugt ook enorm... Hij heeft geen uh, geheime of ingewikkelde agenda's. Uh, dus ik ben heel blij dat ik met Diederik nu kan samenwerken. Daar gaan we zeker op, ko op komen. Maar nog e heel even terug uh, ja. nadat je zei van... nou ja, het, het, het, het grootste gedeelte is, is geweest, de, de beslissing van Job. zelf dat de Job Cohen dat die het niet meer aankon. Je zegt het grootste gedeelte. Er is ook nog een ander stukje geweest dan. Is er ook toch, waren er in de fractie dan toch ook hyena hyenas... die uit waren op het bloed van Job? Er is gelekt vanuit de fractie. Ja, weet je al wie het is? Nee. Nee, ik zou willen dat ik het wist. Maar ik weet het niet. Hoe moeilijk is het om voorzitter te zijn van zo'n club. Uh, als de Partij van de Arbeid. als je weet dat er bijvoorbeeld gelekt wordt. Dat er iemand zit. Nou, het, die, het gebeurt die bij de alle is. partijen. Maar ik kijk alleen nu even naar mijn eigen partij. Ik vind hem buitengewoon ingewikkeld als er gewoon vals spel wordt geleverd. Ik kan heel goed uh, tegen recht voor zijn raap kritieken. Dus als ik het vergelijk. Zeg maar, met, vroeger met mijn werk als wethouder. Ik kon er beter tegen als iemand gewoon voor me ging staan. en me vrot schold. Uh, dan zeg maar achter mijn rug een advocaat in huurde. Als ik bijvoorbeeld een hostel tegenhouden was. Dat vond ik veel ingewikkelder om mee om te gaan. Dus ik vind, ik vind achterbaksigheid en, uh, en, en lafheid. En dat is lekker. Daar kan ik buitengewoon moeilijk tegen. En hoe moeilijk is het dan voor jou, voor jou als voorzitter van de Partij van de Arbeid. dat je weet dat in jouw club zo iemand zit? Ja, dat vind ik vreselijk. Maar ik kan er niet bij. Dus het enige wat ik kan doen. is zeg maar doorgaan op de koers waar ik ga. En een van de redenen van die partijleidersverkiezing. is alvast dat je dan dat ook alvast. al diegenen die zich kandidaat stellen. verantwoording moeten afleggen voor alles. En ook voor dit moesten ze verantwoording afleggen naar de leden toe. En we zijn een ledenpartij. Dus ik vond dat heel belangrijk. Want die boosheid zat niet alleen bij mij. Hij zit niet alleen bij mij. maar die zat natuurlijk bij die 53.000 leden van toen. Moeilijke tijd geweest? Ik vond het besluit van Job vond ik buitengewoon moeilijk. Ja. En daarna is het toch echt door. Dus dan is het voor mij ook gelijk voorbij. Van de week gingen jullie door. Uh, Diederik Samson kwam met zijn uh, uitleg over de koers van de partij. Met zijn puntenplannen. Um, zoveel verschil zit er niet in, hè? Tussen uh, wat nee. Job Cohen uh, vertelde en, en Diederik Samson. Nee. Uh, waarom gaat Samson het dan wel redden? Nou ja, kijk, ik denk uiteindelijk dat de idealen die gaan de reden van de Partij van de Arbeid, omdat ik ervan overtuigd ben dat de meeste mensen. niet willen wonen in een land. wat zeg maar, doorgaat op de weg die nu is ingezet door dit kabinet. Waar het echt ieder voor zich is. En dat er een diepe wil is in ons land. om het toch samen met elkaar te doen. En Diederik, uh, die is zo gepokt en gemazeld in het, gebat, het debat. Uh, weet alles, er is niemand volgens mij bijna in de Kamer, die zoveel parate kennis heeft als Diederik Samson. Uh, ik weet nog heel goed, Diederik die was op een gegeven moment uh, zelfs Italiaans aan het leren... omdat hij tijdens de eurocrisis wilde die ook de Italiaanse Twitterberichten kunnen volgen. Dus dat zegt iets over de, over de instelling van Diederik. Maar dan ook nog eens zijn capaciteit in zijn kop, want hij leerde het ook. Het is uh, niet zo goed als Frans Timmermans. Die spreekt <laughs> maar dat is een talenwonde. Echt onwaarschijnlijk. Die spreekt Russisch, Spaans, ja, Italiaans, ja. Frans, ja. Nederlands. Maar Diederik die het neemt echt. die slurpt alle kennis in zich op. En, uh, en qua koers voel ik me heel erg bij Diederik thuis. Maar dit is natuurlijk een koers die de fractie al een tijdje aan het maken is. Dus die omslag die we maken met ja, nu moeten we echt met die marktwerking in de zorg moeten stoppen. Ja, dat is niet van vandaag op gisteren. Daar zijn we al een paar jaar mee bezig. Om, om plannen uit te denken hoe we dat gaan doen. En toen ik vanochtend... Ik zag niet alleen uh, die column van Grunberg in de Volkskrant... maar ik zag ook een interview... met een jonge uh, verpleegkundige in de Volkskrant... van 23 jaar. Ja. Uh, en die beschreef... het, het, het leven in een verpleeghuis voor die oude mensen. Nou ja, dan weet je ook... dat we totaal op het verkeerde spoor zitten met elkaar. Ik bedoel, je wilt toch... dat mensen respectvol in een verzorgingshuis hun laatste jaren kunnen doorbrengen. En in dat verzorgingshuis wat hij beschreef, was dat absoluut niet zo. Uh, ik ken overigens ook wel verzorgingshuizen... waar ik wel denk, van nou, daar zou ik ook nog wel willen zitten. Moet er ook nog een biljart staan, vind ik het ook nog een beetje fijn. Maar, uh... En wat doe je dan? Drie banden of uh, Nee, gewoon een Voor de gezelligheid. Ik heb al verwezen naar dat artikel in de trouw... dat jullie, uh, jij en Job Cohen, een uh, gouden duo, uh, een goede tandem zouden zijn. Wat is het verschil tussen het duo uh, Cohen-Spekman en Samson-Spekman? Nou ja, ik Job is iets, uh, denk voorzichtiger qua aard. Uh, dus die blijft iets langer wikken en wegen voordat hij een besluit neemt. Dat is denk ik een verschil uh, met Diederik. Mm, die drukken, ik wat dat betreft meer hetzelfde, denk ik. Staatsvechters? Ja. Activisten? Ja. Volgens mij is dat het grootste verschil. Wie maakt jou beter? Vooral de mensen die ik tref in de gesprekken die ik heb. Dus als ik naar zo'n WSW-bedrijf ga. Nee, maar ik bedoel Cohen of Samsung. Oh. Daar, waar wordt je ja, beter? Volgens mij beter maakt dan. dat allebei niet zoveel uit. Voor mij is het vooral belangrijk dat ik constant geconfronteerd word... met mensen waar het mij om gaat. En dat ik, zeg maar, verhalen vers van de pers heb. Dat is het voor mij meer. Dat voedt jou... Ja. Dat is een soort van benzine om adrenaline. jouw motor gaan ja. te houden. En hoe zou je die motor dan omschrijven? Wat is dan de, de kracht van Spekman? Ja, volgens mij is dat gewoon mijn diepe overtuiging. Het is dus mijn enorme overtuiging van waar ik in geloof dat het goed is voor het land. En dat ik nooit wil opgeven dat mensen nog een kans verdienen. Uh, en ook dat dat waargemaakt kan worden. En dat komt allemaal bij mij uit zeg maar, ervaringen, verleden, jeugdgeschiedenissen. Uh, dus die van altijd de kans geven en weten dat het kan... heeft te maken met een herinnering... Aan mijn zus Barbara, die dan is overleden. Ja. Uh, was psychiatrisch patiënt, was heel moeilijk. Uh, en die kwam nooit meer bij ons thuis over de vloer. Deze een beetje om mijn moeder te pesten, denk ik. Maar die ging er naar mijn oma. En wij moesten dan, ik was een klein jongetje... aan het raam gaan staan om te zwaaien naar de bus. Want die reed dan langs ons huis naar mijn oma toe. En dan één keer in de drie weken zwaaide Barbara terug. En iedere keer moesten we toch langs het raam gaan staan te zwaaien. En iedere keer hoopten we dat ze dan terug zwaaiden. Ik vooral omdat mijn moeder dan uh, blij was. Uh, en mijn moeder natuurlijk zelf dan gewoon blij. Maar dat was dus een klote periode. Ze heeft heel vaak euthanasie gepleegd. En ik heb heel vaak gedacht, ja, doe het nou toch een keer echt. Uh, ga nou toch dood alsjeblieft. Maar mijn moeder wilde er niet aan. En de laatste drie, vier jaar van Barbara's leven was ineens weer mijn zus was er weer bij. Dus dat heeft, was voor mij wel een, een les... dat als je maar vasthoudt, dat, dan kan het. Dan kan het. Ook als het twintig jaar duurt. dat heeft twintig jaar geduurd. En dat besef heb ik ook... als ik dan buiten bezig was met dak- en thuislozen. Dat besef heb ik ook... als ik iemand zie die helemaal naar de kloot is gegaan... omdat hij misschien een foute stap in de criminaliteit heeft gedaan. Dat lijkt soft en dat is misschien ook wel... hoewel ik niet zacht ben voor diegene die het aangaat. Maar ik weet, ik realiseer me ook dat het ook weer iemands kind is, of iemands familielid is, of iemands vriend is, en dat die persoon ook weer gewoon ineens weer Barbara kan zijn. Ja. Dus dat is wel, dat zit gewoon heel diep. En zo zitten er een aantal van dat soort hele diepe overtuigingen. Ja, dat motiveert me. En, en met, dat houdt me staan. Met die uh, overtuigingen dat het, uh, dat het uh, Nederland een veel beter land zou kunnen zijn, zou het dan uh, eigenlijk beter zijn als uh, Nederland een uh, dictatuur was... Uh, on, uh, met als dictator Spekman. Nee, absoluut niet. Nee. Het nee. was de club van Rome hè, die dat ooit adviseert. Die moet eigenlijk een heel goede dictator hebben. En dat zie waarom ik zou je, je niet. eigenlijk een goede dictator zijn dan? Met je nee. ideeën en met je, met, je, met, je, met je visies voor een beter Nederland? Nee, met je achtergrond, ik, ook wat je vertelt. Ik ben echt hartstochtelijk gelover in de, in, de, in de democratie. Dus ik moet er niet aan denken, zeg. Ja, maar maar volgens ja, mij moeten mensen er ook niet aan denken. Als je mag filosoferen en je kan uh, filosoferen dat je uh, dictator bent, dan... Nee. Uh, nee. Ik heb ook een boekje gelezen tussen de raden van uh, Sartre. En dan zie je hoe dictators afgaat die met de beste bedoelingen beginnen. Dus meestal worden ze net zo'n vervelende dictator... als degene die ze hebben afgezet. Maar je kan wel het land vormen wat je graag wil. Ja, maar je hebt ook je eigen blinde vlekken. Heeft iedereen. En de democratie hou je bij de les. Ik weet nog heel goed, in Utrecht kregen we ontzettend ongenadige polsdonder, omdat de Leefbaar Utrecht opkwam. Ja. En dat vond ik heel gezond voor de Partij van de Arbeid, mijn eigen partij waar ik toen bij zat, waar ik toen over actief was, uh, waar ik toen natuurlijk ook uh, tot bot gemotiveerd was om de Leefbaarheid te verslaan. Maar je wordt ze nu dan beter als je een keertje op je donder krijgt. Dan weet je dat je soms uh, het nog beter moet doen, andere mensen ook nog eens moet spreken, je eigen blinde vlekken moet onderkennen krijg je als Partij van de Arbeid voorzitter niet dagelijks op je flikker? Ja, maar als dictator veel minder. Je zei, nou moet je dictator worden. <lacht> <lacht> hey, is het... Nee, ik heb niet te klagen. Nee? Nee, natuurlijk nee, niet. Het zijn allemaal mensen die me scherp houden. Dus als ik iets zeg of iets doe, dan krijg je altijd commentaar. En er zijn, nou, ik heb altijd een vaste schare van volgers op Facebook, op Twitter... of via stijl of Dumpert, die me doodwensen... of allerlei dingen doen als ik iets aardigs zeg over een asielzoeker. Ja. Dus ik heb nooit te klagen aan mensen die me op die manier proberen scherp te houden. Ja, maar dat is de tegenpartij. Maar ik, ik zeg net op de gang van... ja, volgens mij is het een van de moeilijke baan, moeilijkste baantjes in Nederland die, die er is. Uh, uh, voorzitter van de Partij van de Arbeid. Er is altijd iets. Altijd ja. gedoe. Ja, maar ik vind het op zich... Dan heb je weer zo'n John Leerdam, die, weet je wat, altijd wel geneuzeld. Ja, ja maar die was I Ineke Vergent had altijd ook. En er waren er meer, geloof ik. Ik vond, het, vond John vooral een persoonlijke tragedie. Ik vond het ontzettend stom, hoor. En, en dan heb je ook uh... nog die die volgens mij die spagaat waarin de uh, Partij van de Arbeid soms zit... met een, e een club die toch liever richting de SP wil... en de andere club die uh, meer richting GroenLinks het, het progressieve gedeelte... Ja, maar dat heb ik altijd onzinnig gevonden. Kijk, sommige mensen die mij, uh, vinden mij meer SP-achtig. Maar als ik het dan heb over veiligheid, vinden ze me weer rechts. Dus ja, wat is het nou? Ik bedoel, wij Als Partij van de Arbeid hebben we altijd van alles in de partij gehad. We zijn een brede volkspartij. En, en door dat debat onderling wordt het scherper en beter. En alles komt bij ons in de partij voor. En dat is maar goed ook. Dat is juist de kracht van de Partij van de Arbeid. En waarom ben jij dan nu de, de juiste man op de juiste plek... als voorzitter van de Partij van de Arbeid? Waarom moet jij het doen? Nou ja, misschien wel... Kijk, ik ken de vereniging die de Partij van de Arbeid toch is. Van Haven tot Gord. Ik ben wethouder geweest, kamerlid geweest, raadslid geweest, vrijwilliger geweest. Ik heb het in mijn bloed. En mijn primaire opdracht voor mezelf is, uh, is de vereniging weer sterker maken. En dat zit hem in weer een heldere koers. Scherpe keuzes, politiek. Nou, volgens mij kan ik dat tweede is einde maken aan machteloze politiek. Zorgen dat mensen weer gaan over de publieke, uh, publieke zaak. Dus over het onderwijs, over de zorg. En daar ook proberen die partijcultuur in te veranderen. Omdat ik een verenigingsmens ben, ken ik wel in alle geledingen mensen die daartoe doen. En die daar een belangrijke functie zouden moeten vervullen om dat zo te veranderen. Want Wat is er dan nu mis met die partijcultuur? We zijn, we zijn de afgelopen jaren, de afgelopen denk ik acht, jaar, te voorzichtig geweest. Uh, we durfden niet meer echt besluiten te nemen, keuzes te maken. We zijn hetzelfde gaan doen als heel veel politieke partijen. Is hopen dat je morgen uh, net op tijd voor de verkiezingen in de mode bent... en dan genoeg zetels haalt om aan de macht te komen. En daardoor ga je een stapje weg uh, bij je diepgewortelde idealen. En wij moeten dus weer dichter komen bij de hardcore idealen. En, en dat is volgens mij een van de belangrijkste dingen in de partij. En het tweede is om dus ook die debatten in alle openheid te voeren... en niet ze weg te houden bij de leden uit angst... dat als er dan ruzie van komt, dat mensen dan denken... ja, ik wil niet bij een ruziezoekende partij horen. Ik geloof daar niet zo in. Ik geloof eerder dat als je maar veel debat hebt onderling... dan, mensen niet, dan lopen mensen niet voor weg voor de Partij van de Arbeid. Maar dat was wel de sfeer die er was. Dus alles was een beetje, ging meer uit van beheersing. En uh, is uh, de vereniging ook uh, te verouderd? Nee, er zit een... Zit een uh, een gat zeg maar, in het ledenbestand, vooral bij mijn leeftijd. Volgens mij zie je de, de mensen in de veertig, dat, dat is de zeldzame ras in de partij. Er zijn heel veel oude leden natuurlijk, van oudsher. En, maar er zijn ook heel veel jonge leden. Dus, dus tot de hoe, dertig... Hoeveel is heel veel jonge leden? Ongeveer een derde is, uh, is echt jong. Maar goed, ongeveer een derde. Dat betekent dat twee derde echt oud is. En twee derde is een uh, ruime meerderheid. Jazeker, maar de arm was hier nu vooral bij heel veel jonge leden. Dus dat komt. Wij groeien harder dan uh, de G500. <lacht> uh, um, ik heb voor jou ook een, een plaat uitgezocht. Uh, uh, zoals ik dat altijd doe voor mijn uh, gasten. Um, ja, misschien moeten we hem gewoon eerst beluisteren. Het is platen Ren, Lenny Ren van uh, Thomas Akten en Paul de Munning. Dus ik zou zeggen, dus... okay, ik je het op.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 ...of vertellen wil van wat je hebt beleefd. Ik kom wanneer je wilt, ik ben je vader, toch de wind. En veel verschilt het niet, van stel ik heb beleefd. Als het pannen van daken waai, als dus het gras naar je voeten grijt, Als de wind langs je wangen aait, hier ben ik. Als de zeeën met schuim schuimbeziening, als een huilen langs huizen klinkt. Als de wind je voorover trinkt, hier ben ik.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 voor uh, Hans Pekman, voorzitter uh, van de Partij van de Arbeid. Uh, een man die uh, één was toen hij zijn vader verloor. Ja, dat was jong. Is het een goede keuze geweest, deze plaat? Ja, het is een prachtige plaat. Ja, je kon niet weten dat mevrouw nu ook heel tevreden thuis is. Want die houdt heel erg van dat in de Munich ook. Uh. Oh, nou, kijk. <laughs> uh, ja, nee, het is ook, Dat is bepalend geweest natuurlijk wel. Dat maar, mijn vader dood ging uh, toen ik één uh, was. Uh, niet, ja, de vraag is natuurlijk... Uh, ren jij ook wel eens uh, heel hard om uh, de woede van het verlies van je vader... van je, van je af te rennen ja, en de wind maar, te voelen? Toen ik klein was, was denk ik meer mijn vader. Dat denk ik wel. Als jochie, hè. Dus toen, uh, ik, ik, ik heb een paar keer mijn pink gebroken tegen de muur... omdat ik zo boos was. Uh, Zoals toen ik jong was. Gewoon omdat je geen vader had, dat je, ja. je het niet begreep. Ja. ja, dat je het niet snapt. Ja. Zo was echt oprechte boosheid, woede. Ik was wel best wel een agressief jongetje. Tot mijn moeder me op judo schopte. Dat heeft me wel wat aan zelfdiscipline, zeg maar, opgeleverd. En wanneer is die woede omgeslagen eigenlijk in, nou, in, de, in, nog wel... in de daadkracht die je nu hebt? Nou, nee, ik denk dat daarbij is gekomen. Dan met mijn zus heb ik eigenlijk nog veel meer woede opgebouwd, Barbara. Uh, omdat ze natuurlijk verslaafd was en psychiatrisch. En nee, wat ik er net eerder over zei, dat ik wel eens dacht van... Barbara, maak nou toch echt een aan je leven? Want er kwamen we weer op bezoek. En dan lag ze met de polsen opengesneden in bad. Maar dan dachten we weer, dat is precies op zo'n moment gebeurd... dat je weet dat we er nog zijn om je te redden. En dat allemaal in mijn tiende jaren. Maar ondanks dat, als andere mensen haar dan wegzetten... dan werd ik nog bozer. Of als ik bij de psychiatrie kwam... waar ik dan weer zo in zo'n seance terecht kwam... waar de psychiater tegen iedereen vriendelijk ja zat knikken... werd ik nog bozer. Uh, dus ik verdedigde mijn zus te vuur en te zwaar tegen iedereen. En ze durfde ook dingen. Ze heeft ook een periode gehad dat ze dan ineens voetreis ging naar Israël. En dat ik dan... Van iedereen hoorde ik van, van die roddelverhalen natuurlijk over haar. En ja, dan werd ik ook heel boos op die mensen... Want ik mocht wel wat van mijn zus vinden, maar zij niet. En wanneer heb je die boosheid dan omgezet in, ja, in de daadkracht... die je nu aan het daglicht toont? Nou ja, eigenlijk... volgens mij vanaf de keuze die ik heb gemaakt... om ooit in de politiek actief te worden. En toen zat die adrenaline er al in. En die adrenaline is door de jaren heen eigenlijk alleen maar sterker geworden. Dus toen een andere zus van mij overleed, Baradina... Weet ik nog dat Anneke en ik allebei zeiden dat de adrenaline die in Baradine zat. en die is precies zoals dat ik was, ben. En Anneke is. Dus we zijn allemaal echt hetzelfde. Zeiden we van nou gaat die adrenaline van Baradina ook nog eens. Uh, die verdelen we over, over jou en mij, Anneke en mij. En dat is ook al zo. Dus uh, Anneke is wat dat betreft ook hetzelfde. Dus bij haar op het werk had ze ook een keer een standje gekregen. omdat ze niet gezagsgetrouw genoeg was. En dat is ook precies hoe wij zijn. Dus uh, het, is, het is meer zeg maar, dat wij zelf, we hebben een enorme drijf... Om, om gewoon de wereld mooier te maken, ja eerlijker te maken. Niet te vergeten dat er mensen met pech zijn. Mensen kansen te geven. En dat komt omdat je zelf veel pech hebt gehad? Ja, en dat ik weet hoe bepalend het dan is. Dat er mensen zijn, niet alleen hoe belangrijk het dan is... dat je ouders niet denken van nou, zoek het zelf maar uit. Maar ook dat er dan een overheid is die er toch ook nog zorgt dat je nog een beetje kan meedoen... in die Nederlandse samenleving. Dat ik kon voetballen, dat ik kon judoen. Ik Bedoel, Dat heeft wel gezorgd dat ik ineens een andere stap kon maken. Dat ik kon leren, dat ik kon studeren. Maar er zijn ook mensen die blijven in pech hangen. En ja, daar heb heb jij... kan ik dus heel slecht tegen. Daar kan ik heel slecht tegen. Dus ik, ik wil altijd mensen dwingen. Dus nu stil ik ze bij de haren op om te zeggen... dat doe nou niet zo niet zelfkwelling. Ik bedoel, je moet ook zelf wel doen. Je moet veel zelf doen, toch? Ja, heel veel. Dat vind ik ook echt. Dus daar kan ik slecht tegen. Dus ik had, als, ik, als ik dan met een bepaald mens type ruzie had toen ik wethouder was... was met mensen die altijd in zelfkwelling in de bank bleven hangen... en dachten dat de wereld wel op hun bordje werd gegeven. Nee, het zijn vooral mensen zelf ook. En als het niet voor hunzelf is, dan is het wel voor hun omgeving dat ze ook verplicht zijn. En je wordt er ook niet beter van. Jij nu als voorzitter van de Partij van de Arbeid... Nou, het is wel moeilijker, hè? want nog een voorbeeld Kijk, een van de redenen dat ik op een gegeven moment deze keuze maakte... en stopte in de Kamer, was voor het invoeren van een huisartstoets. Dat lijkt allemaal pure techniek. Maar ja, ik kende zo'n jongen, die was, die was inderdaad bouwvakker. Eh, verdiende 1100 euro. Zijn moeder had de pech dat hij in de bijstand zat. Ze solliciteerde zich stuk. Maar die jongen die moet nou het hele salaris inleveren voor die moeder. Nou, Dat is vreselijk, want wat is nou de kans voor zo'n jongen op zijn zelfstandigheid? En dus mijn kinderen later, als ze wat ouder zijn... die kunnen dan gewoon sparen voor hun zelfstandigheid, uit huis uit. Maar die jongen die wil dat ook graag. En het kabinet neemt gewoon zo'n klotenbesluit. En de VVD erkent dan in de Kamer... ja, de gelijke kansen worden nu minder. Ja, daar word ik echt ziedend om. Daar kan ik niet tegen. Maar dan word je kwaad en dan ben je voorzitter... en je zit niet meer in de Tweede Kamer. Je kan bijna niet meer ageren. Nou ja... Dat denk je. Er zijn altijd meerdere wegen. We hebben, we hebben heel veel wethouders in het land. Dus Marco Florijn is nu uh, zeg maar een website gestart en een actie gestart... rond die hele huisarttoets. En om hem proberen zo duidelijk en scherp zeg maar, voor het zicht te brengen... ook voor de media overigens... die bij het begin ook maar een ingewikkeld onderwerp vinden... dat we het weer gaan veranderen. En het weer kunnen terugdraaien op enig moment. Want dat was wel een beetje frustratie. Je had het eerder over frustratie... Die toen bij die huisarttoets had Sadet Karaboulut van de SP en ik voerde het debat met de Krom. Hij heeft drie avonden en nachten alle hoeken van de Kamer gezien. Hij moest uh, extra wetjes schrijven extra wetjes schrijven omdat er allemaal fouten uh, zaten in de wet. Maar de hele uh, Nederlandse pers zat bij een of andere hype. En dat was dat uh, Sharia werd ingevoerd in de stad Den Haag. Ja, dat vind ik wel gruwelijk. Maar dat komt omdat de doet. dat klinkt ingewikkeld en technisch. Dus je geeft de Nederlandse pers er ook nog even langs. Nou ja, ik zeg dat soms de politiek en de pers en het publiek allemaal hetzelfde doen. Zijn ze zijn zo modegevoelig als de pest. En daardoor ontstaat bij iedereen blinde vlekken. En zien we niet meer wat belangrijk is en wat niet. Dus eigenlijk had je ook journalist moeten worden? Nou, ik vind soms wel dat het fijnste er doorgevraagd wordt. En voor mij mag dat heel scherp. En eindeloos veel. En Ik vind het soms te oppervlakkig. En ik vind soms ook dat wij in de media te weinig ruimte meer bieden aan de onderzoeksjournalistiek. Steeds minder. En, dat, en nu moeten ze weer zo'n programma van de buis af, hè, Vara Ombudsman. En dan komt er een journalistenpanel voor terug. Ja, dat vind ik wel triest. Dus de media is ook te hyperig? Ja, veel Te, te gemakkelijk. Ja. Lui? Ja, ook te lui, helaas. Hoe komt ja, dat? Maar misschien krijgen ze ook minder ruimte. Ja. Dus ik, ik kan het niet verwijten aan een individuele journalist. Want ik denk dat heel veel journalisten willen graag graafwerk doen. En, en dat, daar krijgen ze haast niet de ruimte voor. Ik weet het ook nog heel goed bij de rellen en Ondiep in Utrecht. Dat is de buurt waar ik naast woon. Toen zag ik in alle media dezelfde jongen met een trainingspak voor de camera gevraagd worden. Allemaal heel gretig bij de jongen, want die wilde alles wel zeggen over het vreselijke ondiep zogenaamd. Toen was die jongen die woonde notabene in Overvecht. Ik wist het. En er waren maar twee journalisten, eentje van NTV, de regio-TV... en Charlotte Huisman, die nu schrijft voor de Volkskrant... die wist dat die jongen uit Overvecht kwam en die hadden dus andere bronnen. En dat was een heel ander verhaal. Nou, dat is toch treurig? Dat is treurig. Dat is niet correct. En uh, daarna, toen het in Ondiep Beter was... en uh, organiseerde die bewoners een feest om te laten zien wat een mooie wijk het is. En het is ook echt een prachtige volksbuurt. Dus ik hou heel erg van Ondiep. En er kwam niemand meer. Interesse voorbij. Ja, dat vind ik zonde. Ja. En dat is dus niet alleen de media, Dat doet de politiek net zo. Die gaan net zo op de hype af, dienen een motie in. En zijn misschien de volgende dag vergeten dat het ook nog een vervolg moet krijgen. Of dat het met een motie de wereld ja, maar nog meer verandert. daar zijn bij een andere hype. ja. Ja. En uiteindelijk moeten we daar toch een keer met z'n allen vanaf. Ja. En het enige wat we kunnen doen, is dat iedereen voor zich dat probeert er vast te maken. Maar halen. stond het ook niet op dat het publiek van hypes houdt? Ja, want het, het is een hele ingewikkelde driehoeksverhouding. Ja. Maar soms kan je een driehoeksverhouding best wel doorbreken. Als jij nou zelf verantwoordelijkheid neemt en ik doe het. En buiten zijn er ook echt steeds meer mensen die er ook een hekel aan hebben, dat hyperige gedoe we kunnen we misschien weer echt met geduld dingen verbeteren. In plaats van iedere keer achter dingen aangaan die later gewoon betekenisloos blijken. Um, even terug naar de plaat die ik draaide. Want ik... het ging over je vader. Ja. In hoeverre uh, leef jij nou het leven van je vader verder? Had je vader niet voorzitter van de Partij van de Arbeid moeten zijn? Hij was secretaris van de lokale afdeling. Ja. Nee, volgens mij niet. Dat had hij ook. Maar hij was. Hij was bezig, ik was wel misschien heel anders geweest, want hij werkte in een timmerfabriek. En hij was bezig met het oprichten van een kippenschuur. En ik, ik, ik ben wel benieuwd wat ik daar dan als jongen van had gevonden. moet je, je voorstellen, dan was hij ondernemer geweest, want hij was bezig dus met mijn eigen onderneming op te richten. En nog wel van een kippenschuur. En ik kan geen dier kan ik, doodmaken. ik kan zelfs geen vlieg slaan. Ik ben wel benieuwd hoe ik dan anders was geweest. Hoe vaak denk jij aan je vader? Of wat hij misschien eventueel gedaan zou hebben? Ik denk eerlijk gezegd vaker aan mijn, aan mijn moeder en aan mijn zussen die dood zijn... dan aan mijn vader. Dat heeft toch te maken met dat als je... Dat dus geldt voor mijn zus Anneke Anders, want die is negen jaar ouder. Omdat je hem zo weinig hebt gekend. Dus je hebt zo weinig beeld van foto's die ik heb zijn een paar zwart-wit foto's. En eigenlijk veel meer heb ik niet. Wat ik heb, en dat vind ik wel mooi... dat komt ook door de functie die ik heb. Dus dan zijn ze nu een... Oude mensen die schrijven me van die prachtige handgeschreven brieven... met de herinneringen die zij hebben aan mijn vader. Ja, die slurp ik op. Dat vind ik prachtig. Ja. Uh, met herinneringen dat ik dan precies mijn vader ben. En niet alleen mijn kop of mijn dikke kop of mijn manen, zeg maar. Maar ook qua karakter. Dat, dat vind ik op zich wel mooi om te lezen. En uh, ja, je bent dus grotendeels opgevoed door je, door je moeder. Ja. Zij is ook overleden. Als ik jouw artikelen lees en ik, ik zie dingen terug... en je bent wel een enorme fan hè, van je moeder. ja. Nou, omdat je, ik, ik realiseer, kijk, ik heb nu drie kinderen en ik doe het samen met mijn vrouw. En soms is het best wel volle bak. En mijn moeder stond er alleen voor met vier kinderen. Waarvan uh, mijn oudste zus Barbara, 16 jaar ouder... ook nog eens uh, zware psychiatrische patiënten verslaafd was. Dus daar, ja, daar heb ik enorm veel respect voor. En als ik dan bedenk hoeveel uh, liefde ze heeft gegeven... Ja, nou, dat vind ik toch... Ja, dat Moet je me maar vergeven, maar dat vind ik toch wel heel mooi. Nou ja, dat, dat en ook, hè, wat, wat ik ook gewoon mooi vond... is dat zij met dus alle moeilijkheden die zij had... alle crepeergevallen in het dorp die kwamen bij haar aan de tafel zitten. En zij luisterde alleen maar. En die mensen gingen gelukkiger weg. Dus dat had ze ook. En ze had zelf geen lagere school mogen afmaken... omdat ze moest werken om spruitjes te plukken op het land. Dus met zo'n geschiedenis... Dat je dat dan doet en dat je zo bent, vind ik geweldig. En dat zie je ook veel terug in de dingen die jij doet. Zeker je, je enorme sociale bewogenheid. Dus wat dat betreft ben je echt een product van uh, je, je moeder... de, de ongelooflijke sociale en draagkrachtige vrouw. En, en je vader, oud-secretaris van de lokale afdeling van de Partij van de Arbeid. Maar wat is je eigen kleuring? Een moeilijke vraag, zeg. Ik denk dat er twee dingen belangrijk zijn. Eentje is zeg maar de, de, de buurt waar ik me op een gegeven moment geworteld voelde. Dus echt de volksbuurt en, en, de, en, de, en de spanning die er soms is tussen de verschillende nationaliteiten. Het gevoel van onveiligheid wat heel veel mensen zeg maar neerdrukt en wat voor klem dat zet op zo'n wijk jongens die zich proberen te ontworstelen... en die echt geïntimideerd worden door jongens die niet deugen... om daarbij te gaan horen. Zeg maar, dat is zeg maar wat me heel erg wel heeft gevormd. Denk ik, extra. En tweede is misschien mijn dierenliefde. Maar uh, ik ben wel een enorme kattenfan, een dierenfan. En die heb ik gewoon volgens mij opgebouwd, gewoon ook zelf. Dat zijn wel twee dingen die ik helemaal... Uh, want voor de rest, jij, je, je wordt gelijk gemaakt door je opvoeding. Denk ik. Eh, dus door allerlei verhalen. Dus de, de, de gretigheid. En, en het belang wat ik zie dat mensen zelf hun best doen om vooruit te vechten. Dat heb ik weer meer van mijn oma, denk ik. Door één verhaal. Dat zij. Eh, zij zelf. Uit een heel arm gezin. Van 1881 is zij geboren. En zij kwam uit een heel arm gezin. Ze wilde zich vooruitwerken in het leven. En toen heeft ze eerst het huis uitgezocht, met, samen met een zus. En toen dacht ze, welke twee mannen kunnen mij dat huis bieden? En dat is allemaal gelukt. En toen dacht ze ook, nou wil ik maar twee kinderen krijgen. En begin van de vorige eeuw... heeft ze dat met de breinaald voor elkaar gekregen. Want ze wilde zo graag die armoede ontvluchten... dat ze dacht, ik moet niet ook tien kinderen krijgen. Maar de kracht die dat vraagt, om dat zelf te doen... in die tijd... Abort, dat met zegt breinaald? iets over de wil om je vooruit te knokken. Sorry? Ab ja. Ja. Ja. ja, wat hadden ze toen anders... Dus ja, je bent je hele levensdospect. Dat zal bij jou toch niet anders zijn door, door de ervaringen die je hebt gehad, denk ik. Nee, dat is zo. Maar het is bij jou wel opvallend dat uh, heel vaak zetten mensen zich op een gegeven moment uh, zich af tegen uh, vader en moeder. Bij jou was het dan geen vader, maar bij jou is het juist. Uh, jij, jij, jij versterkt nog eens. Uh, Hetgeen wat je vader ja. en moeder in je gepompt hebben. Ja, maar dat was bij mijn andere zus eigenlijk ook zo. Behalve dan een bepaalde periode in Barbara's leven. Dus ik heb altijd de goede hoop dat mijn uh, kinderen ook uh, <laughs> vast, zeg maar, uh, zo blijven denken. Het moet niet, en, uh, niet uh, gemakkelijk zijn voor jouw kinderen om zo'n vader te hebben dan? Nou ja, ze mogen wel heel veel. Ja, dat wel, maar ze moeten denk ik ook heel veel. Nou je ja, moet toch het ook hartstig. dat, dat eeuwige vuur hebben, neem ik aan. Ja, dat hoop ik heel erg. Nou ja, omdat toch ook het, de wereld wordt toch ook veel mooier als we niet alleen maar voor onszelf leven, maar proberen voor elkaar mooier te maken. En nou, dat als jij het een keer hebt. Dus je wil geen dictator zijn van Nederland, je wil gewoon de dictator zijn van de hele wereld. Dat nou ja, zou het zijn. Ik zou de hele wereld al mooier willen maken. Ja, dat vond ik ook. Dat vond ik het daarvoor. Vind ik een van mijn helden bij de PvdA. Vond ik Jan Tinbergen. omdat hij die, die ambitie ook had. Die won daar de Nobelprijs mee, dus die was er veel dichterbij dan dat ik ooit zou komen. Maar dat is wel, wat is daar mis mee? Er is toch ook veel te verbeteren? Als ik, als ik, en daar hebben mijn kinderen ook. Bijna alle we, kinderen hebben dat over Mijn nee, probleem is dus, en, da, en, en dat is waar, waar we eerder het ges, gesprek mee begonnen: is. dat als je heel veel ambitie hebt zoals jij, dat je dan ook snel gefrustreerd kan raken. Nee, maar nee, wat ik, heb, ik heb, een van mijn uitlaatkleppen is dat ik ook het ombudswerk... in de Partij van de Arbeid weer helemaal heb hersteld. En daar ga ik nu ook mee door als voorzitter. En iedere keer als ik daarmee via het, het ombudswerk... We hebben nu 135 teams in het land, met allemaal vrijwilligers. En ook in de Tweede Kamer zit het ombudswerk. En iedere keer als ik een individu kan helpen, ja, dan ben ik weer blij... Nou ja. En dat is soms, en pas hadden we weer iemand, een ja, die was helemaal gesproken. Ik je kan praten, ik snap het, maar hm. we hebben de, de, helaas is het uur voorbij en je zegt een uitlaatklep. We zouden ook nog Nirvana draaien ja, als uitlaatklep. Een uitlaatklep. Ja, ja, dat snap ik, maar goed, ik heb er geen <laughs> tijd voor. Eh. Maar, we hebben het misschien te lang over je idealen gehad, maar ja, dat wou je, want de media was vaak te vluchtig. Ja, ja maar Nirvana is nooit vluchtig, dat is mooi. Mag ik je in ieder geval buitengewoon uh, bedanken voor uh, ja, deze avond. Ja. En ik wens je onwaarschijnlijk veel succes uh, met de Partij van de Arbeid. Dank Man, je wel. Spekman, Het gaat de voorzitter. Ja. Dank je wel. Graag gedaan.